Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Gaza zouden sinds het begin van de oorlog al 10.000 mensen zijn gedood. Dat zegt het ministerie van Gezondheidszorg. Dat wordt gerund door Hamas. Vannacht nog werden er bij een Israëlische luchtaanval tientallen mensen gedood. Dat zouden de zwaarste bombardementen tot nu toe zijn. Volgens Israël hebben ze een kopstuk van Hamas gedood... en heeft het leger ook een basis ingenomen met trainingsfaciliteiten, tunnels en observatieposten. Israël heeft Gaza's stad inmiddels helemaal omsingeld. Het OM wil dat een chemiebedrijf in Limburg een boete van 25 miljoen euro betaalt. Bij het bedrijf in Sittard-Geleen ging het tussen 2015 en 2019 vaak mis. Zowel een dode en kwamen er giftige stoffen vrij. Dus het OM vindt een boete wel terecht. We weten dus dat de regels niet altijd goed worden nageleefd. En dat vinden we heel ernstig. En we hopen dat onze strafzaak gewoon bij zal dragen gewoon aan het bewustzijn... bij de betreffende bedrijven om hun veiligheidsmaatregelen beter te treffen. Pas eind dit jaar of begin volgend jaar weten of het chemiebedrijf de boete ook echt moet betalen. En in Schotland is het eenzaamste schaap van Groot-Brittannië gered. Het dier werd in 2021 in de Schotse hooglanden gespot, helemaal in een eentje. Als er een kajakker voorbij kwam varen, liep ze mee tot diegene uit het zicht was. Nu, twee jaar later, heeft een vriendengroep het eenzame beest gered. Massive news. Britain's lonely is sheep. You might have seen the story. Fiona, as we've named her, we've come up here with some heavy equipment. En we've got this sheep up een incredible slope. Ja, Het was een flinke klus om Fiona, zoals ze haar dus hebben genoemd, in de veewagen te tillen. Een veearts heeft haar nagekeken. Het lijkt goed met haar te gaan. Ze heeft gelijk een flinke scheerbeurt gekregen. Fiona mag nu eerst een tijdje wennen in een opvang. En gaat daarna misschien naar een kinderboerderij. Dat is leuk. Het weer trekken buien over. Vooral langs de kust en in het noorden. In het oosten wat meer zon. Daar valt ook wel een buitje hoor. En later vanmiddag klaart het toch wat op bij maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate: Verkeersupdate.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 een mega hit in het jaar 2000. De Nederlandse Bent Abels zijn uit Breda afkomstig en scoorden inderdaad hoog in de hitparades met deze single onderweg. Dus vandaag ze zijn nog steeds lekker onderweg. Weet je welke onderweg zijn nog steeds lekker aan het scoren zijn? Nou. Dat zijn de Beatles. Hoe kan dat nou? Ja, ja, ja. ja. Nou ja, kijk, het gaat om dat, om een heel speciaal nummer en dat heet Now and Then.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 in de jaren negentig. De machine learning die was er in de jaren negentig niet, maar nu wel. En daar hebben ze het dan mee bewerkt. Ja, dat AI is dat, hè? Dan ja, ja, precies. Laat ze gewoon George Harrison en John Lennon weer meedoen met de Ja, ja, en deze nieuwe technologie die dan is ook gebruikt... Dus zo schrijf, zegt McCartney, is dan ook helemaal in de geest van de Beatles...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 als je wint, heb je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint.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 als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint.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 Ik heb in 2022 heb ik het uh, Dutch Open gewonnen. Dat is het uh, grootste defttoernooi ter wereld. Mm -hmm. Daar mag iedereen aan meedoen um, als je ermee inschrijft. En ja, nou, als je dat wint in, uh, in het jaar dat je eigenlijk daaraan net mag meedoen, dan denk ik van: dat is wel, uh, dat is wel heel vet. Ja. Yeah. Uh, ook in 2022 heb ik uh, meegedaan aan het EK-jeugd in Hongarije. Ja. Yeah. Ik, uh, ik was geselecteerd voor het, uh, het Nederlands team.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 Ja ja, ja, ja, ik denk, nou, er komt nog een vraag. Nee, nee, nee, nee, ja, was ja, klaar. Oh, ja, was ja, er klaar mee. Ja, en, ja. En, okay. en, maar we zullen het even netjes afronden. Dylan van Lierop heeft ook een eigen Facebook-pagina. En uh, daar kunnen mensen terecht. Er zijn ook een heleboel leuke foto's. Ehm. Um,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 Zeker, 180, 180 en nog eens 180. What? 180. Ja, ja, precies. Leuk Zo is, is dat. Nou wel, Dylan, heel veel uh, succes en we ja. blijven je uiteraard uh, volgen. Het dart en hier in Zandvoort ook op de kaart gezet... Uh, door onze eigen Dylan van Lierop. Zo sprak Jaap Koper, uh, onze collega, met een telefonisch interview. Dus kwaliteit was even ietsje minder onze excuses daarvoor. Maar uh, we hopen dat het uh, goed te volgen was.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 we kregen toch een paar die werden helaas gemist. Dat was Jelle de Haan die voor de keeper kwam en die kwam net kort. Een prachtig schot van Nijs op Christine, dat net voorlangs ging. Maar langs de maand pakte Demme het over en die kreeg toch een paar kansjes. En het is wat we gewoon nog 0-0. Het, uh, het is een leuke wedstrijd, er wordt sportief gevoetbald, het is lekker voetbal weer. Er is bijna publiek en wat is, er zit op de tribune. Dus... Uh,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 Spelen ze daar ja. al uh, veel langer, of hoe uh, zit dat? Kan je daar wat over vertellen? Uh, volgens mij is Demp vorig jaar ook gedegradeerd. Net als wij, uit een andere klassen uh, die wij speelden. Dus die staan op dit moment iets boven ons. Maar ik wil nog niet heel veel zeggen. Wij hebben uh, vorige week bijvoorbeeld tegen eigen Boys gespeeld. Die, die nu bovenaan staat. En als je ziet hoe de eigen Boys speelden. Uh, dan denk je van dat daar had je moeten winnen. En dat blijkt ook, want Rijgenbos, je hebt punten gehaald tegen degene die nu allemaal opstaan. Volgens mij is dat de demo ook zo geweest. Ja. Niet de, de sterkste tegenstanders gehad. Uh, Oké, okay, maar... ja, wij zijn er dus uh, vanaf in die Rijgenbos. <laughs> dat kan je het zeggen in ieder geval. Ja, en, uh, ja nou ja, dus uh, we krijgen wel iets uh, betere uh, tegenstanders voor ons dan. Uh. Ja.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 Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck. me, <laughs> my anger in the blame that I can't face. The memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains.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 I don't have to do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 met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Ja, het mooie dat al, die samenwerkingen. Dat het allemaal ook naar Zandvoort komt, dat is hartstikke leuk. En zij spelen een van de topstukken uit het klassieke repertoire... de 9e Symfonie van de Vork.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 technische, ik zeg technische, maar het is technische programma... Uh, wordt compleet karten zoals gebruikelijk, uh, te verkrijgen aan de zaal. Maar wie zeker wil zijn van een plaatsje... die kan het uh, bestellen via classicconcert.nl of je gaat naar, uh, even kijken naar uh, Kaashuis Tromp natuurlijk... de Zuiverhoeve, en daar vind je het allemaal...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 Ja, dat was uh, Michael Jackson en uh, You Are Not Alone. Lekker plaatjes zo uh, op een regenachtige zaterdag. Want uh, ja, het is wel snit weer, hè Benno? Uh, ja, nou, maar zelden zo slecht weer ja. op zaterdagmiddag. Wat is er gebeurd? Het, uh, nou, ja, hebben jullie vorige week iets uh, raars gedaan of de, zo? Uh? We hebben een uh, regendansje gedaan. Ja, dat, dat, dat dacht uh, ik al. Dat Samen met anderen uh, lekker in de studio de nee, regendans. Precies, precies. Ja.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 Um, nou, ik zal even de website geven, want uh, ik ga niet het hele verhaal ophangen wat het allemaal kost. Dus, en, en er is ook een combi-ticket met het Krukjesmuseum, dat, dat is natuurlijk ook een, een stom gemaal is geweest.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 It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar, high. What Watermelon sugar, high. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar mm -hmm. sugar strawberries. strawberries on a summer evening, baby. You're the end of June. I want your Summer feeling getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high.